5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Protest Morsi-aanhang in Den Haag. Alarmnummer 112 slecht bereikbaar in deel Noord-Brabant. En derde WK-goud voor Usain Bolt. Bij het internationaal strafhof in Den Haag demonstreren een kleine 400 aanhangers... van de afgezette Egyptische president Morsi. De demonstranten betuigen hun steun aan de moslimbroederschap. Ze veroordelen de machtsovername in Egypte... en het geweld dat het bewind tegen de moslimbroederschap gebruikt. Het internationaal strafhof is gekozen als plaats voor de demonstratie... omdat de betogers vinden dat de moslimbroeders in Egypte onrecht wordt aangedaan. Bij protest zijn verschillende groeperingen, waaronder streng islamitische... De Tweede Kamer buigt zich morgenmiddag over de situatie in Egypte. Er zijn komende week nog meer demonstraties gepland. De Egyptische interimregering is al bijna de hele dag bijeen voor crisisberaad. Een van de punten van gesprek is het voorstel van premier Beblawi... om de moslimbroederschap te verbieden. Het alarmnummer 112 is slecht bereikbaar in een deel van Noord-Brabant. Er is een storing in een telefooncentrale. Ook het algemene nummer van de politie, 0900 8844, heeft al een paar uur last van de storing. Wie 112 belt in de omgeving van Eindhoven en Helmond... wordt doorgeschakeld naar meldkamers in Tilburg, Den Bosch en Driebergen. Ook telefoontjes naar 0900 8844 worden doorverbonden naar andere regio's. Wat de oorzaak is van de storing en hoe lang die duurt, is niet bekend. Inspecteurs van de Verenigde Naties zijn aangekomen in de Syrische hoofdstad Damascus. Ze zijn daarom de beschuldigingen van het gebruik van chemische wapens te onderzoeken. Over het bezoek is maanden onderhandeld. Er zijn afspraken gemaakt over veiligheidsgaranties voor de inspecteurs. Die blijven in principe maximaal twee weken in Syrië. Maar die termijn kan in overleg met de regering worden verlengd. De inspecteurs zullen in elk geval drie plaatsen bezoeken waar chemische aanvallen zouden zijn geweest. Tientallen Spaanse vissers hebben hun boten bij Gibraltar geprotesteerd... tegen een rif dat de autoriteiten bij de Britse enclave hebben aangelegd. Sinds 24 juli kunnen de Spanjaarden er niet meer vissen... en dat heeft ze al zo'n anderhalf miljoen euro gekost, zeggen ze. De vissers zeggen dat de rotsblokken die de Britten in zee hebben gestort... hun netten beschadigen. De Britten zeggen juist dat het rif is aangelegd... om overbevissing tegen te gaan. Het zuidelijkste puntje van het Iberisch schierijland werd bij de Vrede van Utrecht in 1713 toegewezen aan de Britten. Sindsdien hebben Spanje en Groot-Brittannië een ruzie over. In Den Bosch is een man opgepakt voor poging tot moord op een politieagent. De man van 52 richtte twee pistolen op het hoofd van een politieagent en haalde de trekker over. Omdat de vuurwapens niet werkten of niet geladen waren kwamen er geen kogels uit en bleef de agent ongedeerd. De agent was met een collega naar de man toegegaan... na een melding over een burenruzie. Volgens de politie in Den Bosch was de man verward. Zuid-Koreanen kunnen binnenkort weer op bezoek bij familie in Noord-Korea. De Noord-Koreaanse regering heeft daarvoor toestemming gegeven. De laatste keer was in 2010. Zo'n 73.000 Zuid-Koreanen hebben al een verzoek ingediend... om hun familie te mogen bezoeken. De meesten zijn al boven de 70... en zeggen dat er vanwege hun leeftijd haast bij is... De eerste bezoek is waarschijnlijk op 19 september... in een speciaal daarvoor aangelegd vakantiepark. Producenten van geitenkaas en geitenmelk gaan hun verpakkingen aanpassen. Op veel producten staan plaatjes van geiten in de wei... terwijl ze in werkelijkheid bijna allemaal het hele jaar in de stal staan. Wakker Dier was hierover een proefprocedure begonnen... bij de reclame maar die is nu ingetrokken. Sommige fabrikanten hebben toegezegd hun verpakkingen aan te passen... anderen gaan bekijken of de geiten toch de wei in kunnen. Jamaicaan Usain Bolt heeft bij de WK Atletiek zijn derde gouden medaille gepakt. Hij was met Jamaica de beste op de 4 keer 100 meter. Nederland eindigde op de zesde plaats. En eerder won Bolt al de 100 en 200 meter. De klassieker Ajax-Feyenoord is geëindigd in 2-1. Feyenoord kwam dankzij Pelle nog op voorsprong... maar door twee doelpunten van Sigtorsson was de eindstand al voor de rust bereikt. Feyenoord bleef door de derde nederlaag op rij... de slechtste competitiestart uit de clubhistorie... Nog nooit verloren de Rotterdammers de eerste drie eredivisie-duels. In Breda won ADO Den Haag in blessuretijd met 2-1 van NAC. En Heracles versloeg SC Veen met 4-2. De wedstrijd FC Twente-FC Utrecht is om half vijf begonnen. En de Eneco-tour is gewonnen door de Tsjech Stibar. De renner van Omega Pharma Quickstep won niet alleen de zevende en laatste etappe... maar maakte ook zijn 9 seconden achterstand goed op klassementsleider Tom Dumoulin.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 laatste uur van vanmiddag, um, de wedstrijd is gespeeld. Eigenlijk staan alle uitslagen vast, toch? Ja, ik denk het ook. Ik zie FC Utrecht echt niet meer. Daar is de 4-0. Ja, daar is de 4-0. En weer is het Castaños met een. Voorzet vanaf de linkerkant. Natuurlijk van Thadits. Wat speelt FC Twente bij Vlagen? Leuk voetbal. Er kan hier dit seizoen echt iets heel moois groeien Natuurlijk is het nog vroeg. Natuurlijk moet je niet te snel conclusies trekken. Maar FC Utrecht. Daar wordt gehakt van gemaakt vanmiddag. Door een ontketend FC Twente. 1-0 promis. 2-0 Tadic strafschop 3-0 Castanjos en nu dus met een kopbal 4-0 weer Castanjos En we zitten pas in de eerste helft. FC Utrecht onmachtig, armoedig. De jeugd moet het doen bij FC Twente dit seizoen en ze laten het tot nu toe zien. Er zit heel veel voetbal in deze ploeg. Het is echt leuk om na te kijken. Veel beweging, vooral op het middenveld. Heel veel begint bij Gutierrez die eigenlijk altijd aanspeelbaar is. En FC Utrecht krijgt gewoon in dit duel geen enkele kans. 4-0. Voor FC20. Een zeer herkenbare sound van Keen Silenced by the Night. Hij was het seizoen zo lekker begonnen, Marco van Basten. Met twee overwinningen. De eerste twee uh, wedstrijden werden gewonnen. Maar vandaag was er een lelijke nederlaag. Trainer Marco van Basten met zijn analyse over de nederlaag tegen Herakles. Ja, we kwamen snel op 1-0 en uh, daarna was het eigenlijk een beetje uh, ja, makkelijk, een beetje slappig. En uh, je zou zeggen, nou dan kan je wat makkelijker spelen. Maar zij, zij trokken het initiatief naar hen toe en we waren overal te laat. Tweede ballen vielen naar hun kant toe en we liepen eigenlijk achteruit. Terwijl je, juist als je dan voor staat, kan je wat makkelijker zou je kunnen spelen. Maar uh, alles van dat, dus ja en dat... Dat resulteerde uiteindelijk ook in een late 1-1 in de eerste helft. Uh, nou ja, vervolgens in de tweede helft probeer je weer vanaf het begin af aan de boel wakker te krijgen. En uh, ja, het zat er niet in. Dus uh, eigenlijk toen we achterkwamen met uh, 2-3-1 zelfs. Toen, toen hadden we zoiets van, gooiden we de schoon vanaf ervan af. Toen gingen we ja, wat opportune spelen, toen kregen we een paar kansen. Maar eigenlijk daarvoor was het een hele lange periode gewoon uh, ja, beneden niveau. Ook de man eigenlijk die de afgelopen twee weken zo is bejubeld, Sijek, die, we, ja, die, die werd uit het spel gehaald. Ja, nee, maar goed, dat is logisch. Kijk, dat is een jonge jongen, daar is een hoop uh, mee gebeurd. Zo hebben we met, met Slagveer en uh, Kenneth Otiekbaar het in de eerste paar wedstrijden natuurlijk ook uh, goed gedaan met jonge jongens. Maar er komt een hoop ervan af en vandaag waren het niet alleen zij, hoor, maar waren, was het, uh, ja, er waren er heel veel die eigenlijk zich niet uh, ja, presenteerden en uh, in ieder geval het spel naar ze toe trokken. Daarom wilde hij ook van de Berg, of bracht je eigenlijk van de Berg al vroeg, juist om dat aspect aan je team toe te voegen. weer. Uh, nou ja, ik vond dat wij de slag op het middenveld uh, duidelijk aan het verliezen waren. Dus jij ja, probeert met een ervaren jongen in ieder geval uh, daar wat meer grip op te krijgen. Met Hakim misschien in een vrije rol vanaf links, dat je wat meer balbezit krijgt, dat je wat meer controle krijgt. Maar uh, het werd er niet beter op. Wat, wat, wat heb je net tegen die groep gezegd? Want als het over inzet gaat, kun je ze iets verwijten. Wat is de reactie dan? Nou ja, je probeert het natuurlijk in de tweede helft, maar er is ook een beetje uh, ja, het verschuilen van. Hè? Dus dat zijn ook dingen die, uh, die dan in zo'n zo wedstrijd gebeuren. Terwijl je ja, normaal gesproken je moet ook een beetje genieten van de wedstrijd. Je kan hem verliezen, dat is part of the deal. Maar uh, je moet wel voetballen, je moet altijd willen. En, uh, ja, dat, is, dat is wel iets wat, uh, wat ja, duidelijk niet goed ging. Richard van der Maden hoeft niet te betalen voor zijn kaartje, maar hij wordt wel vermaakt, hè? Ik word verwend, ik ja. word verwend vanmiddag. Ja, het is echt leuk hoor, om naar te kijken wat FC Twente de eerste helft laat zien. Nu weer richting het strafzopgebied. Aanval gaat via Koppers. Voorzet uh, gaat richting Castaños. Wordt weggekopt in het centrum van de verdediging door FC Utrecht. Dat er heel af en toe uit kan komen. Maar uh, het stelt allemaal weinig voor zoals uh, Utrecht uh, voetbalt. Maar ik heb toch wel uh, het gevoel dat je de nadruk moet leggen... op het, uh, op het uitstekende veldspel, het uitstekende positiespel van uh, FC Twente. Want ze geven Utrecht gewoon geen enkele kans... Om... Om op te bouwen, we zitten er bovenop. En, en Richard, het is het begin verhaal. Wie is, ja? wie is daar dan verantwoordelijk voor? Ik zag net mijn grote vriend Jurie Mulder op de bank zitten. We hebben daar natuurlijk Michel Jansen. We hebben Alfred, Alfred Schreuder. Schreuder. Ik, ik vind Alfred Schreuder. Ja, die, daar wordt ook hoog van opgegeven hè, dat hij uh... Met FC Twente ook grootste plannen had hij natuurlijk altijd al. En hij staat er ook om bekend dat hij dit spelletje graag wil spelen. Vroeg afjagen van de tegenstander met veel creativiteit. Geeft jonge jongens een kans. Ik zou hem meer de credits willen geven vooralsnog dan iemand als Jansen. Maar ja goed, het zal de toekomst verder moeten uitwijzen dit seizoen. Maar Schreuder heeft het op dit moment in elk geval bij Twente heel erg goed staan. Um, er is vooral heel veel beweging in het elftal. Tadit speelt heel goed. Quijteris bevalt me goed. Dat middenveld met, uh, met Ebicilio voortdurend in beweging. En ook dat, dat kleine ventje, die Egan, 1 meter 65. Heeft heel veel diepgang. En uh, daar heeft Utrecht uh, absoluut geen antwoord op. Het gevolg natuurlijk een heerlijke sfeer hier in de Grolsvesten. Dat uh, beste wel eens ongelooflijk vermaakt zou kunnen worden dit seizoen in thuiswedstrijden. FC Utrecht staat achter en Robin Ruiter, die arme keeper, heeft al vier maal moeten vissen in de eerste helft. En wat gaat dat nog worden in de tweede helft? Ik ben heel benieuwd. Tot nu toe vier goals, vier hele mooie goals. Misschien die discutabele strafschop eventjes wegdenken, maar tot nu toe is het het verhaal van het kastje naar de muur. Een mooie middag dus voor FC Twente, nu al in de eerste helft. ADO had ook een prachtige dag, het leek er lang niet niet op, maar uiteindelijk won ADO toch nog met 2-1 bij NAC. Jan Rolfs praat met de coach die zijn eerste punten pakte van dit seizoen, Maurice Stijn. Beetje lucky, maar dankbaar, denk ik. Ja, zeer dankbaar. En, uh, en zeer gelukkig natuurlijk. Ik uh, denk uiteindelijk dat de wedstrijd met 1-1 uh, dat, dat redelijk in balans is. en uh, nou ja, Dan krijgt NAC een uh... Ja, een, een grote kans met een vrije trap in de, in de laatste 5 seconden of, of 10 seconden. En uit de uitval ja, gaat, gaat een van nak in de fouten maken wij doepen. Dus ja, dit kon alle kanten op. En uh, ja, een hele gelukkige overwinning. Leuk voor Kramer. Ja, heel leuk voor Kramer. En, uh, dat, uh, maar goed, het is. Uh... Het is, uh, ik moet wel zeggen, over de hele wedstrijd gezien... denk ik dat wij, uh, dat wij behoorlijk gespe veldspel gespeeld hebben. Zeker de eerste helft. Na de tweede helft kreeg nak wel een paar goede kansen. Maar ik vond nog steeds het veldspel het meest verzorgde spel van Adokant. Uh... De eerste helft was voor de toeschouwers niet om aan te zien. Nee, misschien voor de toeschouwers van NAC niet. Maar ik vond dat wij voetballend gezien de bovenliggende partij waren. Zonder dat we echt kansen kregen. Maar ik vond dat we wel controle over de wedstrijd hadden. Uh, het was alleen op een gebied waarin je niet zo heel veel kansen creëert. heb ik in de rust ook aangegeven. Maar ik vond wel dat wij de wedstrijd onder controle hadden. En de tweede helft was meer vuurwerk. Vond ik het, ook, vond ik het eigenlijk minder goed. Maar was het wel leuker voor het publiek. En uh, ja, maar de knotselijke einde. Ja. Hoe is het met Jansen met zijn knie? Ja, weten we niet. We nu, hij zit nu in het ijs. En morgen gaan we het uh, onderzoeken. Dus uh, ja, laten we hopen dat het meevalt. Druk dan een beetje van de ketel nu je gewonnen hebt voor zover de druk was Maurice. Ja, nee goed, voor de wedstrijd ook al gezegd. Bij ons was er niet zoveel druk, omdat je, als, je, als je het programma van tevoren ziet... met PSV thuis, go, het uit en nak uit... dan weet je dat dat gewoon drie lastige wedstrijden zijn om mee te beginnen... waarin ook het puntenaantal tegen kan vallen. Dus daar, dat, dat hadden we enigszins ingecalculeerd. Waar ik wel teleurgesteld over was, was de eerste helft van vorige week. En, en, en dat was uh, een heel matig niveau. Maar ja, wij, wij hadden dit, uh, het moeilijke programma ingecalculeerd... Uh, van tevoren en uiteindelijk uh, ja, ben je nu gelukkig. En, en Misschien iets minder druk van de ketel, maar die hebben wij uh, als ploeg en als staf niet gevoeld. Omdat we, ja, we hebben niet bouwt idee van voetballen. En dat, uh, ja, heel gek gezegd, dat mag niet, uh, het aantal punten mag daar niet leidend in zijn. Zeker niet in die beginfase van de competitie. Maar Maurice Tijn is wel gelukkig dat ADO nu op drie punten staat. Het is rust in Enschede bij Twente tegen Utrecht. Het staat daar al 4-0. Dat was Rod Stewart met Can't Stop Me Now. We hebben van al gehoord, Frank de Boer, Ronald Koeman. Iemand die verantwoordelijk was voor de strafschop is Ruud Vormer. Frank Snoek in gesprek met Ruud Vormer. Wat denk je in het veld op het moment dat het 0-1 wordt? Denk je dan, kijkend naar de klok van... juist, wat is de dag nog lang? Of denk je van, hé, hey, dat is mooi meegenomen? Ja, mooi meegenomen. Ik denk dat het ook verdiend was. Ik denk dat we ja, goed voetbalden op dat moment. En dan uh, krijg hij een trap en dan komt de goal uit. Ja, dat was uh, ja, een mooi moment. Ik denk voor iedereen. Alleen, uh, ja, we hebben het niet uh, door kunnen zetten. Hadden we wel moeten doen. En dan komt er een moment in de wedstrijd, dan gaan jullie uh, achteruit. Werd je achteruit gedwongen? Ja, ja dat heb je goed gezien. Uh, ja, dat gebeurt meestal. Hè. Als je scoort, dan uh, denk je, nou, we gaan leunen een beetje achterover. En dan uh, houden we het tegen. Maar op dat moment uh, konden we het beter uitspelen. En ik denk dat we drie, vier eindpaarsen, als die goed waren geweest, dan stond je alleen uh, voor Kenneth... En ja, dat gebeurt niet. Die ballen waren net te hard. En ja, anders je, je kon je gewoon hier winnen. Een paar aanvallen sneuvelde in buitenspel. Ja, dat was, uh, ja, was ook stom. En, en dan, jij zegt stom, dat woord. Ik, ik wilde het niet meteen betitelen bij het volgende moment. In de 31ste minuut. Uh, dan ligt daar opeens Fischer. Jij staat er dichtbij. Wat is er gebeurd? Ja, Kuipers zegt dat ik hem raakte. Maar ik heb, op dat moment voelde ik helemaal niks. Dus ja, het verbaasde mij dat hij, dat hij een penalty gaf. Maar ik hoorde net ook van andere mensen dat op de beelden... zag je ook niet dat ik hem raakte. Dus ja, ik weet het niet. Maar je zegt, ik voelde niks. Nee, ik voelde niks. Hij zegt, ik hoor ja, dat. Uh, ja, dat kan. Maar dat kan, ik voelde niks, dat kan ook in, in... Je voelt ook wel eens geen pijn. Dat kan ook in de adrenaline van de wedstrijd geweest zijn. Ja, ik, voelde, ik heb die jongen amper uh, aangeraakt, volgens mij. Anders zou ik hem wel voelen. Dus geen penalty, zeg jij? Nee, vind ik niet. Nee. Wat ik wel vond, is dat, dat Fischer in die aanval heel laat pas werd opgepikt door jullie. Hij mocht heel ver komen. Ja, hij dribbelde naar binnen. Ja, we waren net een stapje te laat. Ja, en dan probeer je te corrigeren en dan, uh, ja, en dan geeft hij hem. En dat luidde een periode van zeven minuten in... wanneer jullie uiteindelijk drie gele kaarten kregen. Penalty tegen en twee goals om Joren. En uiteindelijk heeft dat de wedstrijd beslist. Ja. ja, heel zonde. Tweede helft krijg je nog wel uh, een kans. Ik kreeg zelf ook nog een kans. En, uh... en greep op de wedstrijd? Ja, we hadden een beetje grip... Maar ja, je wint niet en dat is uh, heel zuur. Ja, je wint niet. Dat klopt. Ik, ik ben toch verbijsterd hoor. Ik heb Ronald Koeman vandaag gehoord. Die liet zelfs het woord tevreden vallen. Ik heb een eerste helft gezien waarin Feyenoord de eerste 7, 8, 9 minuten goed voetbalde. Op voorsprong kwam. Daarna was het onthutsend. Ik heb er geen ander woord nou, voor. Ajax nam toen duidelijk het heft in handen, maar de tweede helft dan. Finaal Daarover zei Koeman dat hij in Feyenoord had gezien... zoals hij dat wel graag wil zien. Maar wat bedoelt hij dan? Want het was toch gewoon niet zo goed? Ik denk dat hij probeert te redden wat er te redden valt... dat hij het toch wat beter voordoet dan het in werkelijkheid was. Feyenoord heeft volkomen terecht verloren. Ondanks een ja, schijnbaar offensiefje in de tweede helft... dat weinig kansen uh, creëerde... Um, ik, ik zou me ernstig zorgen maken als ik Roman Alcuma was. Maar nou, zei hij niet ergens begin van deze middag al... dat je voetballers en coaches niet altijd moet geloven? Of nee, misschien wel bijna nooit moet geloven? Daarom is het ook goed dat ik er af en toe wat aan toevoeg. En dat heb ik bij deze gedaan. Het was ruk. Wordt hij dan expres een klein beetje gelogen over wat ze er echt van vonden? Ik snap dat wel. Ik bedoel, Hij moet met ze verder. Hè? Vorige week heeft hij natuurlijk helemaal fout gedaan... door heel openlijk met de spelers te gaan discussiëren. Dat was allemaal in beeld. Uh, daarmee nodig je journalisten ook wel uit om heel kritisch uh, verslag te doen. Ik uh, vind het wel mooi dat Koeman dat uh, open doet en niet achter gesloten deuren. Maar je kan niet blijven koeren hè, over je spelers. Dat was Fleetwood Mac met Little Lies. De Nederlandse wielrenner Tom Dumoulin greep vanmiddag net naast de eindzegen in de Eneco-tour. Hij kon zijn leidende positie in de laatste etappe niet vasthouden. Zdenek Stibar uit Tsjechië won uiteindelijk de ronde. Joris van den Berg praat met hem. Ben je teleurgesteld, Tom? Uh, ja, ja, natuurlijk. De teleurstelling over is nu wel. Uh, maar goed... Uh... Na een nachtje slapen zal ik er ook wel heel, te, heel tevreden mee zijn. Uh, vooraf, voor in eco uh, wilde ik voor het klassement gaan en had ik zeker gedekend voor een tweede plek. Maar nu, nu is het gewoon heel erg balen dat, uh, dat ik vandaag de leidersstraal verlies. Ik was er heel dichtbij en uh, ja, helaas was Stiba gewoon uh, beter. Kon... Waar ging het mis? Uh, nergens, ja, mijn benen gingen missen. <laughs> dus, uh, ik zat in Stiba's wiel uh, toen hij demereerde, echt strak in zijn wiel. En, uh, dat, dat heb ik goed gedaan en ik heb op hem gelet. En, uh, ik heb niet gepanikeerd in, uh, in de koers eigenlijk. Ik heb niet te veel werk zelf hoeven te verzetten en ik, ik zat perfect en uh, ik kon gewoon niet mee. Dus dan is het heel simpel. Je panikeerde ook niet toen Chavanel weggereden was en op een bepaald moment ruim 35 seconden voorsprong had. Nou ja, dat was, uh, dat was niet een mooie situatie, uh, maar uh, ik kreeg hulp uh, uit onverwachte hoek. En uh, daar had ik niet om gevraagd, maar het was heel fijn. Want waar waren jouw ploeggenoten toen? Uh, die hebben heel hard gewerkt daarvoor en uh, Koen zat er wel nog bij, Koen de Kort. En die, die heeft nog uh, één keer uh, volle bak op kop gereden. En, uh, ja, was, ze hebben gewoon super, super werk geleverd. En uiteindelijk uh, kwam het op mij aan in de finale. En uh, ja, ik was net niet goed genoeg. Jij stemde je koers bewust af op Stibar. Ja, ja, Het was het plan om, uh, in ieder... sowieso Sliba mocht niet wegraden natuurlijk, omdat hij uh, acht seconden achter stond. Um, en Griefko ook niet, die 24 seconden achter stond. Dus dat waren de twee mannen die ik zeker weet in de gaten moest houden. En voor de rest uh, ja, kan ik niet op alles reageren binnen de minuut. Want er stonden er, uh, ik denk, twaalf uh, binnen de minuten van mij of zo. De, je kunt ze niet alle twaalf in de gaten houden. Dus je moet keuzes maken en uh, dan de gok nemen, of de, ja, de gokken dat... Uh, dat de rest bij elkaar blijft en uh, dat ze niet te ver weg lopen. Um, ja, goed, het, uh, dat ging goed. Uh, maar uiteindelijk uh, reis je die wat er nog weg. Maar nou moet je een keer gaan winnen, Tom? Ja, nog steeds mijn eerste overwinning niet. Dat, is wel, uh, dat steekt wel natuurlijk, want ik ben gewoon echt wel heel goed in orde. en uh, Ik ruik de ereplaatsen nu wel uh, zeker de laatste tijd aan elkaar. Maar die overwinning uh, is er nog steeds niet en dat, uh, dat is wel heel jammer. Want hij werd tweede in de Eneco-tour, Tom Dumoulin. Het is half zes. Dit is Radio 1. Met het nieuws.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 En tientallen Spaanse vissers hebben met hun boten... bij Gibraltar geprotesteerd tegen een rif... dat de autoriteiten bij de Britse enclave hebben aangelegd. Sinds 24 juli kunnen de Spanjaarden daar niet meer vissen. En dat heeft al zo'n anderhalf miljoen euro gekost, zeggen ze. De vissers zeggen verder dat de rotsblokken... die de Britten in zee hebben gestort, hun netten beschadigen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Willemijn Ouber. Komende nacht zijn er opklaringen, maar vooral in Limburg overheerst de bewolking en kan ook nog enige regen vallen. Elders ontstaat wat mist of nevel en in de kustgebieden is kans op een bui. De minima liggen rond de 14 graden bij een zwak tot matige zuidelijke wind. En morgen schijnt de zon geregeld en er zijn stapelwolken die al gauw uitgroeien tot buien. Sommige daarvan met onweer en soms kan het even flink plensen. Aan het eind van de middag wordt het van het westen uit weer droog en klaart het op. De wind draait van zuidwest richting noordwest en wordt dan matig tot vrij krachtig. En na maandag verkeren we onder invloed van hoge druk en breekt een periode aan van vrij zonnig en ook nagenoeg droog weer. Eerst liggen de maxima rond 22 graden. Maar vanaf woensdag komt de wind uit een overwegend oostelijke richting. En dan wordt het nog wat warmer met middagtemperaturen rond 25 graden. Geen overdreven hitte dus, maar zomersweer hebben we weer wel voor de boeg. Radio 1, NOS langs de lijn. Na één helft spelen stond het in Enschede al 4-0 voor FC Twente. Richard van der malen? gaan ze zo door, FC Twente? Ja, dat is de grote vraag voor de tweede helft. Blijft de ploeg van Schreuder en Jansen... Vol gas geven in de tweede helft. Of uh, gooit FC Utrecht wat meer de beuk erin. Want dat zal toch nodig zijn. Onsamenhangend FC Utrecht hebben we toch gezien in de eerste 45 minuten. Loszand, zo zou je het ook uh, kunnen typeren. En FC Twente dat uh, speelde zeer verzorgd voetbal. Prima positiespel met heel veel beweging. Ook nu zie je weer direct dat de vleugelverdedigers aan de linkerkant koppers, aan de rechterkant Rosales bij het balbezit. Meteen de middenlijn naderen. En de twee centrale verdedigers, Bieland en Bengtson, die gaan dan breed uit elkaar. En ze verzorgen samen met Kwitjeres van achteruit de opbouw. Nu weer een aanval aan de rechterkant met Rosales. Is de middenlijn al overgestoken? Speelt de bal eventjes terug. Dan is er meteen weer overal beweging. Maar deze inspeelpaas is slordig. Maar Twente heeft de bal direct alweer terug en dat is hetzelfde beeld als in de eerste helft toen FC Utrecht ook zeer slordig was in balbezit en FC Twente er in de duels ongelooflijk kort op zat en direct dus weer in balbezit kwam en dan zie je bij vlagen in dit jeugdig Twente hele leuke dingen gebeuren. Nu is het Quetieres weer die opent naar de rechterkant, daar staat Rosales, Rosales dan misschien naar Promes, nee hij kiest voor de weg terug naar de centrale verdedigers en ook Komt uiteindelijk Bieland. De Deen komt in balbezit. Is de middenlijn overgestoken. Castanjos wil die bal wel hebben. Dan een beetje een slordige bal. Breed naar Ebicilio. Die geeft hem dan terug aan Bengtson. En zo probeert FC Twente dan in een wat lager tempo dan voorrust, Tenminste zo valt mij dat op in de eerste minuten te bouwen aan een nieuwe aanval. Alle spelers van FC Utrecht staan op de eigen helft. Alleen Moelenga zie ik daar in de middencirkel staan. Die gaat nu dan maar richting de bal. Maar FC Twente blijft gewoon in balbezit. 1-0 werd het via Promes. 2-0 via Tadic, 3-0 Castanjos en 4-0 Castanjos. FC Twente gaat deze wedstrijd dus heel ruim winnen. Tenminste, dat denk ik. Misschien wordt het wel een monster scoren. We moeten dat af gaan wachten. Langs de lijn. Wat hij 0 Arjen Robben. Olu de Cristiano Ronaldo. What a goal. Buitenlands voetbal. De spits van Schalke 04, Klaas-Jan Huntelaar, staat opnieuw enkele weken aan de kant. Hij heeft een knieblessure opgelopen tijdens een wedstrijd tegen Wolfsburg. De binnenband van zijn rechterknie is ingescheurd. Huntelaar kon vorig seizoen zes weken niet spelen vanwege een blessure aan zijn andere knie. Schalke ging met 4-0 onderuit tegen Wolfsburg. Na twee wedstrijden heeft Schalke nog maar één punt, net als Hamburger Sval. Ook HSV kreeg een pak slaag voor eigen publiek nog wel. Hoffenheim was met 5-1 te sterk voor de ploeg van Rafa van der Vaart. Hij scoorde nog wel uit de strafschop het enige doelpunt. Bayern München heeft nog geen punten verspeeld. Uit bij Eintracht Frankfurt werd het 1-0. Mario Manczukic maakte dat doelpunt. Arjen Robben begon op de bank en speelde alleen het laatste kwartier. Na twee wedstrijden zijn naast Bayern ook Leverkusen, Mainz... en Werder Bremen zonder puntverlies... Borussia Dortmund kan zich vanavond nog bij dat rijtje voegen. Het duel met Eindracht-Braunswijk is net begonnen. In het eerste competitiewedstrijd weekend in Engeland... speelde Robin van Persie meteen een hoofdrol bij Manchester United. Hij scoorde twee maal in het duel met Swansea. Dat Manchester met 4-1 won. Maar volgens Van Persie had Manchester United het moeilijk... tot aan zijn openingstreffer. They were beter de eerste 15, 20 minuten. Maar de uh, goal veranderde een beetje of the game. En invaller Wilfried Boni maakte bij zijn competitiedebuut in Engeland... voor Swansea de eretreffer. Chelsea speelt op dit moment tegen Hull City. Na ruim een half uur staat het 2-0. Manchester City neemt het vanavond op tegen Newcastle United. En vanmiddag hielp Roberto Soldado zijn nieuwe club Tottenham Hotspur... meteen aan drie punten. Op bezoek bij stadsgenoot Crystal Palace werd het 1-0 door een strafschop van die Spanjaard-soldado. Hij kwam deze zomer over van Valencia voor zo'n 30 miljoen euro. Supporters van Arsenal hielden bij de ontmoeting met Aston Villa... spandoeken omhoog, maar daarop spend, spend, spend. Het is duidelijk, ze willen dat er geld wordt uitgegeven aan nieuwe spelers. En dat is ook nodig. Dat toonde Aston Villa aan... want Arsenal verloor die wedstrijd met 3-1. Keeper Maarten Stekelenburg maakte zijn Premier League-debuut voor Fulham. Zijn club was met 1-0 te sterk voor Sunderland. Stekelenburg hield dus de 0. Maar hij haalde het einde van de wedstrijd niet. Een kwartier voor tijd ging hij met een schouderblessure van het veld... nadat hij in botsing kwam met Sunderland-spits Josie door, die kennen we nog van AZ. Het was voor Fulham coach Martin Jol een reden om ontevreden te zijn ondanks de overwinning van zijn ploeg. That is denkt you know? Kieran Richardson goalkeeper we Volgens Jol Stekelenburg zelf dat de blessure ernstig kan zijn. En Ricky van Wolfswinkel heeft zijn debuut in de Premier League opgeluisterd met een doelpunt. Hij deed een punt voor Norwich City door de 2-2 binnen te koppen. Tegen in België heeft Standard Luik nog vier, na vier duels nog geen punt verspeeld. Oud-Heverlee-Leuven werd in een slechte wedstrijd met 1-0 verslagen. Dat doelpunt was een eigen doelpunt van Leuven-speler Ludovic Buizens. Landskampioen Anderlecht begint om zes uur aan het duel met Waasland-Beveren. Trainer Stanley Menzo wacht als nieuwe trainer van Lierse SK nog altijd op zijn eerste zegen in de Belgische competitie. A-agent behaalde op eigen veld een sensationele zege tegen Liersen. 2-1 werd het. Beide treffers van de thuisploeg vielen in de extra tijd. Ook Mario Been incasseerde met Racing Genk een nederlaag. Lokeren was met 3-1 te sterk voor Genk. In Spanje opent Barcelona om 7 uur het nieuwe seizoen... met de wedstrijd tegen Levante. Barcelona kan beschikken over Lionel Messi... want hij is volledig hersteld van zijn spierblessure. Om 9 uur neemt Real Madrid het op tegen Betis Sevilla. En Kevin Strootman is bij een oefenwedstrijd van AS Roma tegen Ternana geblesseerd uitgevallen. Hij kreeg in de tweede helft een harde trap tegen zijn enkel en moest van het veld af worden geholpen. Het gewricht verpakt in ijs. Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat de enkel is verstuikt en dat over een dag of twee duidelijkheid komt over de hersteltermijn. AS Roma won het duel met 2-1 en de winnende treffer werd in de eerste helft gemaakt door Kevin Strootman. Het laatste sportnieuws bij NOS langs de lijn She'll lie and steal she and beg you from her knees make you think she needs it is time she'll tear a hole in you the one you can't repair I still love her Tubern Love, dat waren de Lumineers. We schakelen naar Enschede. Richard van der Maade, is het nog steeds 4-0? Ja, nog steeds. Ik heb nog geen echte uitgespeelde kansen gezien. Wat dat betreft is het in de tweede helft aan de kant van FC Twente iets minder. 56 minuten inmiddels op de klok. En ik moet toch even iets rechtzetten, zetten. Beetje knullig van mij. Niet Robin Ruiter die staat bij FC Utrecht. Vanaf het begin van deze wedstrijd onder de lat. En ik heb hem toch een paar keer genoemd. Maar Jeroen Verhoeven. Ja die twee die lijken niet echt op elkaar. Dus dat had ik absoluut moeten zien. Maar vlak voor de wedstrijd. Hij staat wel gewoon op het formulier. Robin Ruiter als keeper van FC Utrecht. Maar vlak voor de wedstrijd is hij afgehaakt. Met een bovenbeen blessure. Krijg ik zojuist te horen. En Jeroen Verhoeven. Dat is dus de tweede keeper van FC Utrecht. En die staat deze wedstrijd onder de lat ook in de tweede helft weer. FC Utrecht paast de bal nu terug naar diezelfde verhoeven. Die lepelt de bal dan hoog naar de linkerkant. En dan kan FC Utrecht misschien eindelijk eens in deze tweede helft... die tot nu toe wat gesapig is, bouwen aan een leuke aanval. Maar het tempo ligt vrij laag en er gebeurt weinig. Er is weinig creativiteit aan de kant van Utrecht. Nu Van der Marel. Nee, het is de jonge Yassine Ayoub die zijn debuut maakt bij FC Utrecht. Die het balbezit nu heeft. En via Toornstra gaat het dan naar de rechterkant. Daar staat Mark van der Marel. Maar FC Utrecht of FC Twente moet ik zeggen verdedigt heel erg compact. Als het balverlies heeft staat dan in twee rijtjes van vier dicht bij elkaar. En het is moeilijk doorkomen. Zeker als het tempo aan de kant bij FC Utrecht dan laag ligt. Nu misschien de afvallende bal in het bezit van Utrecht. Maar Toornstra is hem ook alweer kwijt. En dan kan FC Twente eruit komen met een bal die diep wordt gespeeld richting Castanjos. Maar een niet zuiver gepaast van Ebicilio richting Castanjos. Van Josbal gaat dus over de zijlijn. 58 minuten bijna op de klok. En FC Twente leidt nog altijd comfortabel tegen FC Utrecht met 4 tegen 0. Goeie paal, mooie goal. Er dan wordt hij ingeschoten op de paal. Komt er dan toch nog een schot en een intikker. Oh, oh, oh. De Eredivisie. En oh, oh. Alle wedstrijden van dit weekend. Ajax, Feyenoord. Rust 2-1, eindstand 2-1. 0-1 pellen. 1-1 Siktersson naar een strafschop. 2-1 Sectorson. Vorige week had Feyenoord de slechtste seizoenstart in 50 jaar. Na vanmiddag is het de slechtste start ooit. Toch is Ronald Koeman de wanhoop niet nabij. De Feyenoord-coach beweert dat het seizoen nog lang genoeg is om het tijd te doen keren. Ik heb in ieder geval uh, een Feyenoord gezien wat ik graag zou willen zien. En dan gaat het toch goed komen. Want we uh, praten over drie wedstrijden. En, uh, en twee jaar was het allemaal fantastisch en, en prachtig. Ik heb dat ook altijd wel met een korreltje zout genomen. En uh, zo slecht en matig als het nu is, uh, nou, neem ik ook maar voor lief. Man van de wedstrijd was natuurlijk Kolbein Siektorsson. die beide Amsterdamse doelpunten maakte. De eerste vanaf 11 meter, ook al probeerde Feyenoord... hem met man en macht uit zijn concentratie te halen. De IJslander had daar weinig last van. Nee, eigenlijk niet. De keepers proberen het vaak om uh, ja, wat te doen uh, voor, ja, voor uh, je concentratie. Maar uh, ja ik bleef gewoon... Vooral vo concentratie op, uh, op het penalty en op de bal. en uh, ja, Hij zag het uh, met de goal. Het schiet hem uh, goed in. Voor Frank de Boer was de bliksemstart van Feyenoord schrikken. Maar de Ajax-coach zag er ook een voordeel in. Misschien hadden we dat op dat moment wel even nodig... om even wakker uh, gestoomd worden voor een, uh, een goed offensief. Want dat deden we toen wel. En toen hadden we echt de controle. En we gingen het de goed druk zetten. creëerde kansen. Nou, uiteindelijk uh, een penalty dan. Maar uh, die tweede goal die was fantastisch natuurlijk.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 Van Finn Bogason als een vierde van dit seizoen. Na rust werd het 1-2 Rienstra. 1-3 te Wierik. Dat was al een mooie. 2-3 Van den Berg. En 2-4 Linsen. Na een flitsende seizoenstart werd Heerenveen dus op eigen veld weer met beide benen op de grond gedwongen. Marco van Basten hekelde vooral de inzet van zijn team. Ook al waren er mogelijkheden genoeg voor een beter resultaat. Ja, uiteindelijk als je een aantal kansen ziet wat zij hebben gekregen, Wat wij hebben gehad. Dan had het nog wel een gekkere uitslag kunnen zijn. Maar ik bedoel, het voetbal was niet best. En uh, ja, ook. Als het voetbal niet zo, niet zo goed is, probeer dan met z'n allen in ieder geval keihard te, te werken... en zorgen dat jij die ballen die ertussen vallen, dat je daar heel vaak uh, bij bent... en, en zeg maar, daar je voordeel haalt. Maar dat was ook niet het geval. Herakles steeg boven zichzelf uit in Friesland... en dat leverde de eerste punten op van dit seizoen. Het liet zich niet afleiden door een snelle achterstand. En dat was volgens trainer Jan de Jonge te danken aan duidelijke afspraken. Nou, we hebben een heel drukke week gehad. En, en, en ik weet ook hoe het voetbal in elkaar zit, daar ligt het niet altijd aan... maar we hebben wel heel duidelijk met elkaar afgesproken dat we... Wat we op de trainingen doen, dat we dat ook in de wedstrijden willen doen. En de, en om, om, ook als je met 5-0 achter staat of 6-0 voor staat, je moet hetzelfde blijven doen, constant. Hoe moeilijk dat ook is, maar dat is wel de basis en dat hebben ze gedaan. Zes doelpunten waren er uiteindelijk te zien en de mooiste was de laatste. De maker, Brian Linsen. Nee, ja, ik doe het wel vaak dat je, dat je een bal over iemand heen wipt. als je ziet dat er heel veel ruimte is. En, uh, nu lag er heel veel ruimte erachter en ik neem de bal mee terug. En dan is het logisch dat de verdediger naar voren denkt. En, ja, dan is het alleen maar makkelijker om de bal over me heen te wippen. En, uh, ja, dat je hem dan zo binnen binnenschiet uh, neemt heel veel risico bij. En de ene keer gaat de bal het stadion uit, de andere keer vliegt ik heel mooi erin. En, ja, gelukkig was het keer uh, de goede kant van de palen. Nakpreda Ado Den Haag, uh, uh, rust 0-0, eindstand 1-2, 0-1 Meijers. 1-1 Schalk uit een strafschop, 1-2 Kramer. De eerste overwinning van dit seizoen voor Ado Den Haag... werd veiliggesteld in de allerlaatste seconde. De verantwoordelijke man, Michiel Kramer, had het niet verwacht. Uh, nou ja, eigenlijk niet, want je valt eigenlijk uh, misschien... Uh, wat is het, 88e, 89 ste minuut van je in. En dan uh, ja, probeer je gewoon te doen wat je eigenlijk moet doen. En dat hij dan... Uh, dat je met geluk voor mijn voeten valt, dat uh, is natuurlijk uh, lekker voor mij. En dat we uiteindelijk gewonnen hebben, is eigenlijk het belangrijkste, denk ik. Een belangrijke overwinning, maar ADO-coach Maurice Stijn... gaf toe dat het ook een gelukkige zegen was. Ik denk uiteindelijk dat de wedstrijd met 1-1 uh, dat die, dat die redelijk in balans is. En uh, nou ja, dan krijgt nak een... Uh... Ja, een, een, een grote kans met een vrije trap in de, in de laatste vijf seconden of, of tien seconden. En uh, uit de uitval uh, ja, gaat, gaat een van nak in de fout en maken wij doepen. Dus ja, dit kon alle kanten op en uh, ja, een hele gelukkige overwinning. Nakbreda bleef met lege handen en kent met één punt uit drie wedstrijden een slechte start. De coach, Nebosja Koudij, is het daarmee eens. Ja, de conclusie is gewoon een slechte start van het begin van de competitie. Maar aan de kant, als je kijkt naar ja, het ontwikkelen van het team, moeten we veel kleine stapje vooruit maken. Dus uh, wij blijven gewoon graag werken en gewoon positief blijven. En dan ben ik overtuigd en dat komt goed met na. Nou. Gisteren werden er vijf wedstrijden gespeeld. PSV Goed Eagles eindigde in 3-0. Alle doelpunten na Rust. Met 1-0 van Jozefsoen, 2-0 van Hiljemark en 3-0 van Depay. NEC Pek Zwolle, Rust 0-3, eindstand 1-5. 0-1 Drost, 0-2 Mokotjo, 0-3 en 0-4 Benson, 0-5 Moktar, 1-5 Hemline. Hikden missen zijn straf voor NEC in de negentigste minuut. Kambuur haalde thuis uit tegen FC Groningen. Het was al heel snel 3-0, het werd 4-1... 1-0, 2-0, 3-0 door Hemmen, Bakker en Leeuwin. Naarust De Leeuw, 3-1 en Drosten maakte de laatste voor Cambu. RKC Waalwijk AZ, 0-1 Rust, 1-2 Eindstand. 0-1 Aaron Johansson, 1-1 Beau Guell. Hoe spreek je dat uit? Jij bent specialist uitspraak. Boguel. Guell. Fransman, hè? Beau 1-2 Martens... En dan was er nog rode JC tegen Vitesse. Dat was bij rust. 0-0 werd 1-1. 0-1 door Kazashvili. En 1-1 door Husser. De stand op de eerste plaats met 9 uit 3 gedeeld PSV en Pek Jeetje, wat knap. Op de derde plaats met 6 uit 3 Ajax. Heerenveen, vierde. 6 uit 3. Vijfde FC Groningen, ook 6 uit 3 en 6 daar zit 6 uit 3. Onderaan op de dertiende plaats Ado Den Haag met 3 uit 3. Daaronder Herakles met 3 uit 3. Vijftiende Utrecht, 1 uit 2. Wij lopen hierbij vooruit op uh, de wedstrijd. Maar wij geloven niet dat Utrecht nog langzij komt in Enschede. Nak Breda staat 16e met 1 uit 3 en helemaal onderaan op de 17e plaats Feyenoord 0 uit 3 en NEC 0 uit 3, 18e. Ja, en als we dan toch doorrekenen, FC Twente mag er drie punten bij zetten. na vandaag over een half uurtje ongeveer. En dan staat Twente na vandaag op de derde plaats met 7 uit 3. Want nog altijd grote voorsprong, Richard. 65 minuten in de Grolsvesten en inderdaad 4-0 nog steeds de tussenstand tegen FC Utrecht. En je hebt zo af en toe het gevoel dat FC Twente het wel gelooft. Het is allemaal wat. Minder sprankelend dan voorrust. Maar het heeft ook te maken met een tactische omzetting van Jan Wouters. De coach van FC Utrecht. Die heeft namelijk debutant Ayoub op Quitieres gezet. Bij Quitieres begon eigenlijk iedere aanval in de eerste helft bij FC Twente. En hij zet hem continu vast. Loopt hem... Voortdurend voor de voeten. Waardoor FC Twente wat minder makkelijk aan het voetballen komt. Nu een kopbal van Koppers. Dat is de bek van FC Twente. Overgekomen van Ajax. een bal is voor FC Utrecht met Steve de Ridder. Ook hij is nieuw. Dit seizoen overgekomen van Southampton. En de aanval van Utrecht duurt nog altijd voort. Korte combinatie aan de rechterkant. Nu tussen Van der Marel en de Ridder. De Ridder dan breed naar Ayoub. Ayoub draait dus om zijn as. Vindt afspeelmogelijkheid aan de linkerkant. Daar gaat Bulthuis. Had zojuist een prachtige voorzet. Vanaf de linkerkant werd... Kert bij de tweede paal ineens genomen door Mortenson. Dat was een, een aardige aanval. Misschien wel de leukste aanval tot nu toe in de wedstrijd van FC Utrecht. Dat nog altijd de bal heeft. 66 minuten nu. 4-0 de voorsprong. En dit is via Van der Madel Aardig uh, combinatiespel via de Ridder. Maar dan toch de bal kwijt. En kan FC U Twente komen. Maar de bal gaat opnieuw over de zijlijn. Nee, FC, U FC Twente is wat slordiger in de tweede helft. En Utrecht komt wat beter in haar spel. Het is 4-0. ...voor FC Twente en we spelen nog een minuut of 25. De wereldkampioenschappen atletiek in Moskou zitten er al eventjes op... ...maar er is toch nog nieuws. De Nederlandse estafettemannen zijn daar niet zesde... ...maar toch vijfde geworden in de finale van de 4x100 meter. Oranje kwam als zesde over de finish... ...maar de Britten werden later nog gedisqualificeerd. Jeroen Stekelenburg ving onze vier mannen op. Sirenny, ik zag high fives all over the place. Uh, ben je tevreden met, met deze race? Ja, we hebben een finale gehad. Ja, misschien hebben veel mensen niet eens gedacht dat we die finale halen En we waren zesde, misschien vijfde. Dus. ik ben blij met die hele team. We hebben onze best gedaan en ook heel goed gelopen. We zijn zesde geworden in 38-37. Ja, dus dat, dat is heel goed. En we hebben ook niet... Ik heb één training met hem gedaan. Niks en alleen twee wezen. Ja, ben, je, ben je trots op die jonkies, Die, twee, die de, de, de, de twee jongsten? Ja, zeker. We hebben twee keer 38 laag gelopen... Dus ik ben heel trots. En vooral op hem, want hij gelukkig meer 400 lopen En hij heeft 10 4 gelopen en nu met die team 38 3 gelopen. Dat is heel, goed. Is dit verleidelijk voor jou om je toch nog iets meer te gaan richten op die korte sprintafstand? Omdat dit wel een succesvolle ploeg is. Ja, ik wil wel op deze afstand bereiken. Dat gaat mij veel helpen met mijn 400 meter. Maar... Je, je blijft wel vooral 400 meter als hoofdding houden. Ja, zeker. Zeker, zeker. Vond je het spannend? Want Brian en Tjurendi hebben natuurlijk al veel meer gedaan met, meegemaakt met deze ploeg. Maar voor jullie was het toch ja, een soort vuurdoop. Nee, voor mij was het niet, niet zo spannend. Want vorig jaar was ik ook op de Olympische Spelen. dus ik, ik heb dit gevoel wel. Ik wou alles goed doen. En het ging zo. Brian, hoe ging het bij jou? Ja, bij mij ging het goed. Ik kan alleen één ding zeggen. Um, toen ik die uh, squad hoor, ging ik gewoon weg. Dus ik voelde mijn hele lichaam niet eens. Maar ja, de techniek weet ik al. Dus ik heb mijn best gedaan. En uh, ja, samen met Nester uh, proberen alle jongens in te halen. En Juriani als eerste te geven. Volgens mij begint voor jou de race al voor het startschot. Want jij staat spektakel te maken en jezelf op te peppen. Hè? Ja, sowieso moet je jezelf even oppeppen. Um, voor heb ik een klein beetje gedaan. En uh, ja. Heb je dat nodig? Heb je dat nodig? Even zo'n momentje? Ja, sowieso heb je het nodig. Maar ja, iedereen is een beetje nerveus. En je moet, ja, jij bent alleen daar, dus je moet jezelf even opheffen. En ja, even met God praten. En alles komt goed. Richard van der Made, 20 uur, gebeurt er nog wat? Ja hoor, daar is nummer 5. Een voorzet komt van Dusan Tadic vanaf de linkerkant. En de goal wordt gemaakt zijn tweede van deze middag. Quincy Promes wel weer een hele leuke aanval om te zien. Via Castaños naar de linkerkant. Daar is Tadic, die eigenlijk altijd betrokken is bij doelpunten van FC Twente. En bij de tweede, tweede paal duikt hij dan op Promes Verhoeven. Ziet er daar weer niet zo goed uit. Bal belandt eigenlijk tussen de laatste verdediger en de keeper. En dat zijn altijd gevaarlijke voorzetten. En Promes loopt er tegenaan en maakt... Dus 5-0. Arm FC Utrecht wordt hier afgeslacht in de grolsvesten in Enschede. Twente speelt niet eens meer zo goed in de tweede helft. Maar is wel gewoon de betere ploeg. En één bevlieging is dan blijkbaar genoeg om weer een doelpunt te maken. Wordt het nu 6-0. Tadic met de voorzet richting Castanjos. Straks op het gebied is Verhoeven eerder dan Castanjos. Dat is hij niet. Castanjos houdt de bal, maar doet het dan. Wil het veel te mooi doen met buitenkantvoet. Had beter de bal af kunnen geven. Er waren wat afspeelmogelijkheden. Maar Verhoeven kan die bal dan vervolgens makkelijk plukken. Voorlopig zeg ik er maar bij is het 5-0 voor FC Twente. We voetballen nog 20 minuten hier in Enschede. Dan zit deze middaguitzending er bijna op... en is het tijd voor het nu al legendarische onderdeel... de Theo Komen bokaal. Afgelopen twee weken gewonnen door Bas Tiggeler en Henk Kok... Ja. Wat heb je vandaag? Nou, Richard kwam net met de opmerking dat de dolman van uh, Utrecht er niet goed uitziet. Hè? De, de pizzaman. <lacht> kwam aardig in de buurt, maar dat is te makkelijk. <lacht> ik uh, nomineer makkelijk, ja. toen de, de, de, de dag, voor de, de middag voor de Rotterdammers er nog glorieus uitzag. Bij het eerste van Pelle, ik nomineer Bas Stigeler. Deze goal is zo lelijk dat Inzaghi waarschijnlijk zou hebben gezegd, nou die hoef ik niet. Als we dan toch nomineren, mag ik ook nomineren. Nou, Ruud, Ruud Vormer de... veroorzaakte strafschop, yeah. doet Toet zijn handen omhoog en dan komt dit. Hij steekt meteen de handen in de lucht. Dat is nooit verstandig, want dan weet je eigenlijk meteen... hij heeft het gedaan. Ja. Nou, ik doe dat thuis ook als de vaat was en die is uitgeruimd. Handen omhoog. <lacht> <de manier> <lacht> dat doe ik altijd met de vuilnis. Dus... Ja, het enige <lacht> probleem is dan, dan zouden er twee mensen winnen. Mag dat van de spelleider en dat ben jij? Nee, nee, ik ben de oudste, de senior... en ik bepaal dat mijn keuze... omdat hij ook meer met voetbal te maken heeft. Ik vind het heel mooi dat je de link met Inzaghi legt. Lelijke doelpunt, Italianen... Pellen en inzaai, vind ik echt het moment van vanmiddag. Maar ik gun het Frank Wielard zo. Anders oh. heeft Bas al twee keer gewonnen. Ja, maar ja, goed. Baas boven baas. Oké. Okay. Wij noteren opnieuw Bas Tiggeler. Die staat dan dus voor in deze Theo Komen Bokaal. Uh, we zijn er met langs de lijn terug um, om tien uur. En zometeen het uitgebreide nieuws. En ik vertel u nog even dat de afloop van Twente Utrecht te horen is in de programma's na ons. We weten eigenlijk al dat Twente gaat winnen. Want er staat na 71 minuten vijf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 En hoeveel hebben we over voor onze veiligheid? Het was het meest angstaanjagende dat ik ooit gehoord heb. Een uur lang onderzoeker veiligheid en mensenrechten, Quirien Eijkman. Als het zo blijkt dat hij gemarteld is... dan moeten we eigenlijk de vraag stellen of het recht om hem nog te vervolgen... niet sterk verspeeld is. Straks tussen 7 en 8 in Bureau Buitenland. Radio 1, het nieuws van alle kanten.